11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. België en Duitsland stellen code rood in voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Vakanties en dagjes uit zijn verboden. Belgen en Duitsers die uit Noord- en Zuid-Holland terugkeren... zijn verplicht zich te laten testen en moeten vaak ook in quarantaine. Het kabinet komt vrijdag met nieuwe coronamaatregelen... voor regio's waar veel besmettingen zijn. Vermoedelijk vooral in de Randstad. Minister De Jonge noemt specifiek studentenhuizen als bron van besmettingen. Mogelijk richten de maatregelen zich daarop... maar ook wordt er gedacht aan het eerder sluiten van horecagelegenheden. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft PvdA-leider Ascher zijn zorgen uitgesproken... over de stijgende coronacijfers. Hij spreekt van een gigantisch probleem... Als je vindt dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt... en belangrijke beslissingen te veel overlaat aan de veiligheidsregio's. Operazangeres en prestatrice Caroline Kaart is overleden. Ze presenteerde het muzikale televisieprogramma Een Liedje met Caroline... en was jarenlang op Radio 4 te horen in Klassiek met Caroline. Ze speelde ook in musicals en deed mee aan spelprogramma's... als Babylonië en Wie van de Drie. Caroline Kaart is 88 jaar geworden. Willem II is zonder enige moeite doorgedrongen tot de derde voorronde van de Europa League. In Luxemburg wonnen de Tilburgers met 5-0 van de semi-profs van FC Progress. In het stadion was geen publiek welkom. Supporters volgden de wedstrijd vanuit de bosjes ernaast. De blessure die Arjen Robbe afgelopen zondag bij zijn rentree in de eredivisie opliep valt mee. De aanvaller van FC Groningen moest al binnen een half uur naar de kant vanwege een blessure. De club laat nu weten dat er na onderzoek geen ernstig letsel aan het licht is gekomen. Het weer vanavond en vannacht, wolkenvelden, maar ook heldere periode, minima tussen de 9 en 12 graden. Morgen is het zonnig, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, met Kees.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 to We'll be right